Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. Griekenland kampt met bosbranden. In een dagtijd zijn er meer dan 120 uitgebroken. De hevigste branden woeden op het Schiereiland Galkidiki en op het eiland Andros. De brandweer bestrijdt het vuur met blusvliegtuigen en helikopters. Blus op de grond is moeilijk door het ruige terrein en de harde wind. Volgens de brandweer zijn tientallen branden veroorzaakt door blikseminslag. Ook de hoge temperaturen en de droogte spelen een rol. Het is in Griekenland ongeveer 34 graden. Twee jaar geleden werd een deel van het schiereiland Peloponnesos verwoest door talloze bosbranden. Toen kwamen zo'n 70 mensen om het leven. De AIVD-medewerkster en haar man, die volgens justitie staatsgeheimen hebben gelekt naar de Telegraaf... ...boden ook vertrouwelijke informatie aan aan een beveiligingsbedrijf. Dat blijkt uit het strafdossier. De vrouw kopieerde begin juni een geheim rapport over spionage en nam dat mee naar huis. Een dag later heeft haar man die informatie aangeboden aan een bedrijf... ...dat is gespecialiseerd in het beveiligen van computersystemen. De man van de AIVD-medewerkster heeft in het verleden ook voor de inlichtingendienst gewerkt. In IJsselstein zijn unieke grafheuvels uit de Romeinse tijd gevonden. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De grafheuvels stammen uit de 2e eeuw na Christus en zijn allemaal intact. Bij de heuvels zijn ook menselijke resten, scherven van aardewerk en botten van dieren ontdekt. De vondst is volgens de gemeente IJsselstein uniek, omdat er op andere plaatsen in Nederland alleen grafheuvels zijn gevonden die niet meer intact waren. Na de zomervakantie wordt het hele gebied in kaart gebracht en worden de resten opgegraven. De vondsten gaan naar een provinciaal depot in Utrecht. Het weer. Vanavond minder wind en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen zonnig, later op de dag meer bewolking, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Dit was het NOS. En...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 voor nog een uur klassieke muziek op uw lokale omroep. Het tweede uur van onze uitzending wordt helemaal in beslag genomen door één werk, De Grote Mis in C-klein van Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart schreef dit dus werk uh, voor zijn vrouw Constance, alhoewel ons niet helemaal duidelijk is of zij nou de eerste sopraan of de tweede sopraan zong. In ieder geval uh, schreef Mozart dit werk in de tijd dat hij veel bij Baron van Zwieten kwam. En in de soirées werd erg veel muziek van Bach en Hendel uh, gespeeld. En Mozart raakte uh, in beslag genomen door de Fuga's van Bach. Hij heeft ook een aantal Fuga's toen voor strijkinstrumenten bewerkt. En heeft zelf een aantal Fuga's voor de piano geschreven. In ieder geval in deze mis uh, zijn een aantal...